MVS Nieuws kunst en cultuur Radio tv en internet MVS Gay station Het is donderdag 17 mei 2012, hemelvaartsdag vandaag geloof ik toch? Dit is live vanuit Studio 4, Lollipop, het programma met zuigkracht. Met vandaag, ja we dachten eindelijk komt ze, ja vragen over haar dichteressenschap en hoe lang ze al schreef, Jet Valk. Ja ik kreeg een smsje van uh, Jet uh, Ongelooflijk. in ja. principe is het wel een heel mooi smsje. Zullen we dat doen? Nee, dat doen voordoen? we zo meteen. Of, of met haar... Oog. Dat, dat als doen we zo meteen. Gedichten. We nemen de sms als gedicht. Jet, ik hoop dat het goed is. Links van mij zit dan onze huisastrologe Johanna Blok. Weer. Weer. Weer. Met... Al weer. Met koud weer. weer. Koud, je hebt het koud, hè? Heb je het nu iets warmer nu? Ik heb mijn jas, van, maar ik heb het nou ontzettend heet. Misschien dan die... Ja. Je hebt geen koorts, toch? Nee, misschien nee. ook vliegers of zo. Oei. Nou, Zitten we daar... Astroloog in de overgang. Oeh. Maar jij gaat ons <laughs> straks uh, weer zeggen waar het uh, heen moet de komende maand qua liefde en seks. En... Heb je al een tipje van de sluier? Uh? Nou, ik vind het niet zo'n spannende maand. Nee, nee. Huh? Ik doe een beetje tegen, maar goed. Alweer niet? Nou ja, vorige maand was wel spannend. Voor jou misschien niet, maar... Mm. We horen het straks. En we hebben onze speciale gast deze maand, Laurens Buis. Ja. Welkom in de studio, Laurens. Dank je wel, hallo is dus een beetje de vuistregel, dat is een vuist voor de een microfoon. vuistdikte, oké. Okay, ja. vuistdikte van, van de microfoon. Rukdikte. <laughs> Mag okay. ik dat quote? Het begint goed. Hey, hoe, hoe, hoe zou je jezelf uh, omschrijven? Socioloog. Socioloog. Ja. Nou, dan zijn we bedankt, uh, Logis Buijs. <laughs> Het wordt uh, een kort programma, hebben, hebben we muziek <laughs> Maar wat is, dat? Wat is nou, dat sociologie? Nou ja, ik werk aan de Universiteit van Amsterdam en sociologie is eigenlijk de studie van het sociale. Dus je kijkt naar samenlevingsvormen mm -hmm. en hoe mensen met elkaar samenleven eigenlijk. En ja, binnen de sociologie heb ik heel veel onderzoek gedaan naar homoseksualiteit, naar homo-emancipatie, naar homo-acceptatie, vooral in Nederland. Mm -hmm. uh, en naar anti-homo-geweld heb ik onderzoek gedaan, naar coming out. Dus met heel veel onderwerpen die met homo-emancipatie en homo-acceptatie te maken heb ik uh, sociologisch onderzoek gedaan. Is het makkelijk om dat te doen? Het is waarschijnlijk ja, gewoon je eigen interesse. En, en ja. nou, dat in de faculteit ja. van sociologie. Hoe, hoe... Is het je eigen interesse? Je dan... Ja, dat maakt het voor mij wel makkelijk. Want ik merkte zeg maar, toen ik uit de kast kwam. Dat was voor mij zo'n moeilijk proces. Dat ik eigenlijk sindsdien de vraag niet meer heb kunnen loslaten. Hoe kan het dat het voor mij zo moeilijk was? Terwijl ik mm -hmm. zeg maar, me heel bewust ervan was dat ik... Een blanke middenklasse jongen uit een niet-religieus gezin was. En dacht ik, wat, hoe, ik vond dat een raadsel, zeg maar. Mm. Hoe kan dat nou, dat het zo moeilijk is geweest voor mij? En toen uh, ook wel over zo'n soort manier om uiteindelijk mijn homoseksualiteit een plek te geven. Ik, ja, was het voor mij wel eigenlijk heel diep erover nadenken, eigenlijk de oplossing. Uh, dus dat heeft me heel veel goed gedaan, eigenlijk. Dus het is een We heel studeren en geweest. beter begrijpen. Ja, ja. precies. Ja. Want, want wanneer kwam je dan uit de kastel? Uh, nou, best wel laat eigenlijk. Ik kwam uit de kast ik, mijn ouders toen ik negatief was. Maar ik woonde toen in Leiden. En daar had ik een vriendje. Ik studeerde daar. En ik had een beetje mm -hmm. een soort leven ontwikkeld. Want ik was daar eigenlijk helemaal uit de kast gekomen. En ik was daar verliefd geworden op een jongen tot over mijn oren. En ik kon gewoon dat niet meer binnenhouden. Dus daar wist iedereen het. En ik studeerde daar net. Dus ik had een heel nieuw leven wat gewoon homo was. Maar thuis, mijn vrienden, ik kwam gewoon uit Nijmegen. De uh, Molenhoek zag je De ergens. Molenhoek, ja, ja. ja. Zo heet het dorpje inderdaad. Ja. En ja, dat werd op een gegeven moment gewoon heel erg uh, lastig. Dus toen uh, ja, ben ik het gaan vertellen op een gegeven moment op mijn 19e aan mijn ouders. En dat was voor mij een belangrijk coming-out moment. Maar het eerste coming-out moment was eigenlijk dus toen ik zo verliefd was op die jongen. En hij had zoiets van, nou ja, we gaan uh, nu een relatie beginnen. En ik dacht van nee, want dat betekent dat we het aan iedereen moeten vertellen. Dus voor mij was dat heel moeilijk. Maar omdat ik zo verliefd was, heeft hij me kunnen overtuigen. Dus dat was het eerste moeilijk moment. En het tweede moeilijk moment was uh, de, de hele familie en vriendengroep in Nijmegen. Ja. Maar wist je het dan niet eerder dan? Ja, ik wist het veel eerder. Dus ik liep er ook heel lang aan mee rond. In de middelbare school bijvoorbeeld. Oei, Dat was voor mij uh, ook lastig. Dus dat, en dat is ook wat uit onderzoek blijkt. Hè, dat ook mm -hmm. zeg maar jongens en meisjes... Meisjes komen vaak iets eerder uit de kast dan jongens. Maar jongens lopen er gewoon nog steeds heel lang mee rond. Voordat ze er vooruit komen. Toch gemiddeld vier, vijf jaar. Dat is natuurlijk in vergelijking met vroeger niet zo lang meer maar tegelijkertijd vind ik dat een soort interessant van ja, we zeggen Nederland is een homotolerant land mm. en de homo-emancipatie is voltooid volgens sommige mensen nou waarom is het dan op middelbare scholen nog zo'n probleem, waarom uh, is het dan eigenlijk, ja, is coming out leeft het eigenlijk nog zo laat? Weet alle homo's en lesbos die ik spreek, die weten het eigenlijk al veel eerder. Dus het is toch iets waar je nog uh, een paar jaar mee rondloopt en best wel belangrijke jaren. Want het is je mm. puberteit, dat je seksueel ontwikkelt en nou ja, dat is gewoon niet goed, denk ik. Als je dan dat nooit weer dingen... terugkrijgt, ja, ja. <hums> want, want waarom heeft dat voor jou dan, uh, waarom ben je er op die manier mee omgegaan? Als je dat zeg maar in retrospectief ziet, uh, voel je, je onveilig? Of? Ja, nou dat is inderdaad wel een goede vraag. Nou, wat mij heel erg bijbleef is dat ik het heel erg ik was vooral heel erg bang dat altijd voor dat mensen daar me konden zien dat ik zeg maar homo was of zo en dat ik uiteindelijk tegen mensen zou vertellen nou ik heb seks met jongens ik word verliefd op jongens daar kon ik nog wel mee leven maar mm -hmm. dat met ik was heel erg bang dat mensen me zouden associëren met vrouwelijkheid met Gordon met shoppen met oppervlakkigheid en ik had eigenlijk een soort beeld in mijn hoofd van homoseksualiteit en dat was een vrij stereotyp beeld mm -hmm. waar ik bovendien zelf heel negatief over dacht over dat stereotype dus, en ja. ik deed eigenlijk alles aan, mijn hele jeugd stond van in de teken, mijn hele puberteit, om, nou ja, om dat beeld te ontlopen eigenlijk. En dus ik ging zeg maar opletten bij hetero vrienden van oké, okay, als die over een lekker, lekker wijf gingen praten, ging ik onthouden wat ze dan zeiden en hoe. Dat ik dat kon reproduceren. Dus heel, mm -hmm. <laughs> nou ja, dat soort trucs dat natuurlijk we wel meer homo's herkennen natuurlijk. De leerende mensen. <laughs> Precies. <laughs> dus op een gegeven moment heb je dan, ja, dan zit je te, ja, dat is natuurlijk niet lekker. Dan ben je alleen maar bezig met wat willen andere mensen horen. Nou, het is je goed gelukt toch, de stereotype uh, ontwijken? Nou ja, ik weet het, ik ben er nou dus helemaal niet meer mee bezig. En ik ben, ik ben, dus dat was voor mij ook, zeg maar, het coming-out-proces heel belangrijk. Mm -hmm. van, dat ik op het begin kwam ik uit de kast en dan zei ik er meteen tegen iedereen bij van... ja, maar luister, ik ben wel normaal. Weet je wel, ik ben wel homo, maar verder ben ik een heel normale jongen. En tegenwoordig. Straight acting We hebben veel jonge homo's als Ja, Straight van... acting, ja. Nou, dat is dat, of, die manier van praten, daar zat ja. ik ook helemaal mee. Maar nu ben ik daar dus helemaal tegen. Ik heb er een hele allergie voor. En Ik ben gek op nichtige jongens. Ik ben gek <laughs> op mensen die al die hokjes eens een keer gewoon helemaal te pletter smijten, snap je? Mm. Maar goed, dat kwam pas later. Ja. Oké, okay. nou, dat is een mooie inleiding. We hebben ook rubrieken verder. En ik ben heel benieuwd, ik heb nog niet gehoord, uh, G.J. GE. Ja, Jij bent gaan cruisen. Ja, ik ben gaan cruisen. En waar dan? Ik ben echt heel uh, benieuwd. Ja, op een uh, hele leuke straat in Amsterdam. Waar Begint je... het met een R? Nee. Nee? Nee, met een Z. Met een Z? Ja. ja het is een fijne straat, want uh, het maakt eigenlijk niet uit wat voor weer het is. Het is eigenlijk gewoon altijd druk op straat. Oh. Ja. De straat maar dan zet. Zak het maar gewoon, zak het mag gewoon. Laat, uh, geen idee. Nee. Ja. Laat maar komen ja, dan. Ik duw me cruising street. Yeah, cruising the streets. Yeah. Woehoe. Sta hier op de zeedijk. Nou, dat is hartstikke leuk. Ah, meneer komt langs wandelen. Ik kom hier regelmatig. Het is uh, vanavond uh, zondagavond. Er is uh, een soort van drag night in de Engel next door. En uh, de zeedijk. ja, het is gewoon een heel erg leuk straatje. Als je binnenkomt vanaf Centraal Station... heb je eerst aan de rechterkant de bar de Rij. Dat is zeg maar de meer gezapige bar. Voor ieder geval de ouderen hier... Dan heb je onmiddellijk links op het hoekje de Engel. Daarnaast de Engel uh, Next Door. Uh, heel handig om uh, dat te herinneren er tegenover zit de Queen's Head. Dat was eigenlijk de eerste bar die eigenlijk weer open ging op de zeedijk, uh, zo'n uh, 10, 12 jaar geleden. Echt fantastisch met destijds uh, Dusty. Uh, grote travestiet met uh, heel veel rood haar en een eigen bingo. Die bingo is inmiddels uh, overgenomen door Windy en uh, nog wat andere tralala's. En dan verderop, natuurlijk, zit het mandje. En ik weet niet hoe lang ze wel niet bestaan. Volgens mij 80 of zo. In ieder geval, ze gaan dat dit jaar uh, gaan ze dat vieren. Dat is leuk. Maar goed, we zijn hier natuurlijk voor de rubriek Cruise in the Street. Ik ga nu naar Engel Next Door. Om te kijken hoe Lady Galore het eraf brengt met haar Drag Night. Ik zie al een paar grote jurken buiten zitten. En wat pruiken. Ongetwijfeld heel erg leuk. De Pinacolana is fantastisch. In de Engel Next door. Dus dan ga ik er nu eentje halen. En dan uh, kijk ik of ik zo meteen nog wat kan oppikken. Dus uh, jullie horen van me. Lekker avontuur. Hoe dan? Nou, ik sta nu weer buiten met uh, mijn pina colada. Hij is heerlijk. Lekker romig is die. En uh, ik zie al een paar uh, echt leuke, leuke mannen om uh, mijn ogen op te laten vallen. Overigens, oh, ik zie ook aan de overkant wat goed. Nou, dat is echt een beetje te veel van het goede misschien. Oké, maar. Een goede avond, hoe is het met u? Nou, wat leuk. Ja, precies. Ik ben Marco. Dit is Marco. Ben je ook aan het cruisen? Ja, ik ben ook aan het cruisen. Oké, okay, heel goed. Goed laat zie ik je? Heb je al wat leuke mannen getroffen? Heel veel. Oké. Okay. Lady Galore, Lady Gaga. Ja, wat ziet ze eruit uh, vandaag? Het is helemaal in blauw. Uh, een beetje. Avatar. Avatar, dat is de. Ja, in 3D, maar dit is dan 6D, zeg maar. Nou, dat uh, lijkt me eerst wel even genoeg. Oh, kijk, nog meer leuke mannen. Nou, ik uh, ga me even verder vermaken. Dan uh, check ik zometeen weer uh, in bij jullie. Tot zometeen. Nou, Marco is inmiddels bezig met uh, vier Spanjaarden die hier uh, staan te wachten op een jointje. Ja, ik zit op het bankje naast, uh, naast een hele knappe dame. En ze uh, is druk in gesprek. Ik probeer haar uh, attentie te vinden. Maar dat is me nog niet gelukt. Hallo. Hallo. Oh. Er is iemand. Oh, dag. Het is een uh, exje een van me. Die uh, komt hier binnen met uh, grote krantenfietstassen. En die haalt zo die dame bij me vandaan. Nou, ik hoop dat ze nog terugkomt. Ze draagt uh, zwarte hoge laarsjes. En ze heeft een uh, zeer volle buzem. Echt uh, prachtig. Haar haar zit een beetje piekerig. Een beetje punk, zeg maar. Meisje, hoe heet je dan? Gimme more, gimme more. Het is gimme more, jawel. Heb je wat opgepikt, gimme? No. Nee, nog niet? No, I'm going home alone. Echt waar, ga je alleen naar huis? No. Nou, we zouden toch hopen dat er toch wel wat meer aan de hand zou zijn hier. Goed, misschien uh, lijkt het gewoon meer dan het is. Je, uh, dat kan voorkomen, het is per slotverweteling. Zondag, iedereen moet morgen weer gewoon hard aan het werk. Ongetwijfeld dat ik zo meteen nog even, oh hier wordt wel gezoomd voor mij, recht voor mijn neus. Mijn ex met de, de, de, de postfietstassen. is nu uh, druk aan het nekken met uh, ja, iemand die ik eigenlijk niet anders kan omschrijven als mijn vorige stalker. <lacht> Dat moet mij weer overkomen. Ik ben op cruise tocht En uh, iedereen die in kerst had met elkaar te zoenen. Nou, ik uh, blijf gewoon nog even zitten. Mijn pinnacolade is nog lang niet op. En wie uh, weet, gebeurt er nog wat. Laurens Buijs. Nou, dat had we hadden nog even doorgekund. <laughs> nou, we hebben dus gegoogeld op jouw naam. Ja. Hè, om uh, een beetje gesprekstof te hebben. Ja. En uh, we kwamen op een uh, pagina van, uh, van de UvA, van de Universiteit van Amsterdam. En er zat alles over je op die pagina. Ja. Toch? Alles. Nou ja, veel. Ja, Wat ja. ik professioneel heb gedaan in ieder geval. Wat heb jij met maandverband en Oeganda? <laughs> wat? <laughs> nou, dan begin je meteen goed. Dat, nou, ik ben dat namelijk... wordt het hoofdthema. Zullen we voor de rest nu. dat, ik dacht, dat de Homo Show was. Ja, dat ja, ja. dacht ik ook. Maar we hebben een gast die zich heeft verdiept in maandverband en uh, Oeganda. Ja, dat is een goede hele... vraag. Wat het zijn, heb hele kleurige, het zijn hele kleurige maandverbanden? Zag ik op de website. Klopt, die heeft goed onderzoek ja. gedaan. Ja, ja, zeker. Nou ja, ik ben na mijn studie. Ik werk niet op de UVA. Maar tussen dat ik afgestudeerd was en dan ging ik werken. had ik een jaar vrijgenomen. Toen ben ik naar Afrika gegaan heb ik vrijwilligerswerk gedaan op een schooltje... en eigenlijk tijdens dat vrijwilligerswerk kwamen we erachter... dat heel veel meisjes op dat schooltje... Ja, van school uitvallen en lage cijfers halen, omdat ze gewoon eigenlijk geen oplossing hebben. We zaten echt het platteland van Oeganda, in de middle of nowhere. Mm -hmm. En er is gewoon geen maandverband daar. En die meisjes, die blijven dus eigenlijk gewoon een week uh, per maand gewoon thuis, omdat het enorm taboe is natuurlijk. net Zoals hier, je gaat natuurlijk niet als bloedend uh, rund eigenlijk naar, <laughs> naar de school toe. Dus die blijven dan thuis, of die werken met allerlei andere soorten homemade oplossingen, van oude doeken, en zelfs gedroogd modder en bladeren van de bomen, wat een enorme... Nou, nou, Hygiëne oh, probleem. Ja nou, ja, nou ja, dus het is echt een probleem. En toen zijn we eigenlijk, euh, heb ik samen met drie vrienden van mij die we daar hebben ontmoet, euh, zijn we een bedrijfje begonnen. Hebben naaimachines gekocht op de markt in Kampala. Dat is de hoofdstad van Oeganda. Mm -hmm. En toen hebben we daar eigenlijk ja, meisjes die net van de naaischool afkwamen. Die sowieso waar het ook allemaal geen werk voor is. Die hebben toen aan het werk gezet. En die zijn eigenlijk van Katoen. Het is een soort herbruikbaar uh, maandverband. Waar trouwens onze overgrote oma's en zo ook allemaal gedragen hebben hier vroeger. Dames, damesverband. Damesverband, ja. ja. En dat zijn we gaan verkopen en gaan produceren. En dat is eigenlijk een enorm succesverhaal, want tegen alle verwachtingen in uh, loopt dat heel goed. En uh, zijn er zijn ja, grote afnemers en uh, scholen. De VN heeft interesse getoond om uh, grote inkoop toe voor een vluchtelingenkamp. Scholen kopen het en heel veel individuele mensen en ziekenhuizen. Dus het is eigenlijk iets wat heel goed is gaan lopen en waar we nu uh, 40 mensen voor ons hebben werken, die daar oh. opeens een inkomen verdienen. Te, tegen normale uren, hè, want ze mogen bij ons hoeven ze maar 8 uur per dag te werken, wat in Oeganda een groot voorrecht is. En ze krijgen uitbetaald als ze zwanger worden. Al dat soort dingen die we hier heel normaal vinden, maar daar niet. Dus dan proberen we ze eigenlijk op zo'n manier een baan te vinden. Dus het loopt heel goed. Dus het is een project waar ik heel trots op ben. Ja. Maar zijn die daar ja. te, te koop? Of op school? Ja. Dus ach ja, oh, meisje, pak dan maar even uit de kast. Ja, dan nou, nemen, of... dat proberen we eigenlijk. Dus we proberen ja. ze wel ook scholen zover te krijgen... dat ze gewoon voorraden hebben liggen in, in de kast of zo. Ja, precies. Mm -hmm. Maar ja, het is dus herbruikbaar. Dus zo'n zo ding, je doet, een, je doet er een jaar mee. En wat we eigenlijk wilden doen, is dus niet, zeg maar, wat er in Afrika... Kijk, er is op dit moment natuurlijk heel veel kritiek op ontwikkelingshulp en dat soort dingen. En het idee van dingen weggeven, mm -hmm. ondanks het feit dat het heel belangrijk is om dat af en toe te doen in Afrika en grote nood en zo. Je moet er op een gegeven moment ook wel nadenken over hoe bouw je nou iets op. Mm -hmm. En hoe, hoe voorkom je nou eigenlijk dat zo'n land eigenlijk alleen maar afhankelijk wordt van je, maar dat ze ook echt zelf dingen gaan produceren, eigen economie mm -hmm. opbouwen, eigen werkgelegenheid. Dus daarom, ja, er zijn gewoon nu heel veel wat goede doelen. Die bouwen schooltjes in Oeganda en die kopen Always Maandverband. Maar ja, dat wordt hier geproduceerd, dat wordt daar verbrand. Dus daar milieuvervuiling. Dus het, we dachten van, nou ja, dit is voor een oplossing voor alles. Dus het is daar banen, het is daar een oplossing voor problemen. En nou ja, ze hopen we ook een beetje natuurlijk dat, te stimuleren dat die vrouwen wat uh, langer op school blijven. En dat wat verder schoppen in die samenleving. Want dat is mm -hmm. ook een heel groot probleem daar. Ja, dat is mijn alarm. Oh, oh is ja, dat, ja, voor dat een is het Ja, alarm. alarm. Is dat Jet Valk? Nee, niet. Dat is mijn alarm. Oh. Ja het is, tijd voor, het, het is tijd voor een liedje. Een liedje, <laughs> oké, okay, dan doen we dat Madonna Madonna Dieu que je t'aime, Madonna, Madonna Un matin sans me voir, tu es passé devant la vieille grille du lycée Sur ma vie depuis ce jour-là, Madonna, je jure que je n'ai plus je n'ai pensé qu'à toi, Madonna, Madonna, je rêvais de toi, Madonna, Madonna. Là-bas, tu passais toujours sans me voir. Tu marchais dans tes potes de cuir noir. Toujours un parfum derrière toi, Madonna. Et moi j'étais amoureux fou de toi. Je ne pensais pas. Derrière toi, Madonna Et moi j'étais amoureux fou de toi Je ne pensais qu'à toi Et pourtant quand j'y pense Je ne peux pas croire que pour elle J'ai pleuré J'ai fait fou que me tué pour Madonna We zijn weer terug met Laurens Buijs. Laurens, wat ben jij ondernemend dan? Nou, dankjewel. Ja, want ik las ook op die website dat je, je bent ook een van, de, een van de mensen van UVA Pride. Ja. Wat is dat precies, UVA Pride? UVA Pride is een soort ja, LGBT-netwerk. Het is een netwerk van homo's, lesbo's, bi's en transen die werken of studeren aan de UVA. En we organiseren borrels, lezingen. En debatten en, van, en feestjes, echt van alles. Het uh, is eigenlijk om, heel veelomvattend. Ik ben, ja, ja, Uva, Pride, die borrel. Maar dat is, het is dus veel meer. Het is veel meer. Ja, we wilden echt ook iets doen. Eigenlijk want toen ik dus onderzoek ging doen naar homoseksualiteit bij sociologie, viel me op. Hoeveel onderzoek er gebeurt op de UvA? Eigenlijk vanuit allerlei verschillende disciplines naar homoseksualiteit en naar mannelijkheid, vrouwelijkheid. Eigenlijk dingen die met seksualiteit en gender te maken hebben. Hmm. Dus toen was eigenlijk mijn idee van nou, we moeten daar veel mee mee doen. En dat ligt vind ik ook, weet je wel, universiteit is publiek gefinancierd. Het is belangrijk dat die kennis niet alleen maar in tijdschriften komt die niemand leest. Maar dat die ook naar buiten komen en in de vorm van debatten. Dus onze activiteiten zijn ook alles voor iedereen open. Je hoeft niks met de UvA te maken hebben. Iedereen is gewoon welkom om binnen te komen lopen. Nou, kijk uit wat je zegt. We hebben 4.000 luisteraars. <laughs> ja, van harte welkom. <laughs> ja. maar het, het atrium is groot, hoor. Ja, het atrium is groot. Ja, we borrelen in het atrium. Maar we gaan maar misschien verhuizen naar een andere borrellocatie. En wanneer is dat? We, we, we borrelen altijd elke eerste vrijdag van de maand. Dus dat is de komende keer is vrijdag 1 juni. En dan voor de borrel doen we altijd een meer inhoudelijk onderdeel. Mm -hmm. En aanstaande in juni gaan we toevallig dit keer... Normaal is het een lezing van een of andere hoogleraar... of een student die onderzoek heeft gedaan. Maar nu... Gaan we naar artis en dan gaan we een homo-dieren oh. homo rondleiding doen. Als soort afsluiting ook van het academisch jaar en het vieren van de zomer en zo. En, en zo, gaat iemand een rondleiding geven over. Uh... Ja, artis biedt dat aan. Dus ze hebben. Oh, dus uh, ja, artis biedt dat aan. Dus dat is uh, heel leuk. Dus uh, ja, we die, die gaan een rondleiding doen. Dan krijg je eerst een soort presentatie over homoseksualiteit en het dierenrijk. Hmm. En daarna loop je langs wat homo-apen of zo. Ja. <laughs> God. Lesbische kapucijna-aapjes. Uh, lesbische leguanen. Maar, maar jij bent echt een van de mensen die zeg maar, deze organisatie, wat is het, een uh, netwerk, ja. heeft, uh, heeft opgezet. Ja, toch ook? ja, ja. Klopt, klopt. Ik was op een, met een aantal anderen hoor, maar ik was inderdaad mm -hmm. bij het begin er al bij. Dus ik begon met een idee voor een boot bij de Gay Pride. Want ik stond een keer bij de Gay Pride en toen dacht ik, waarom staat de Uva daar niet bij? Mm -hmm. grootste, een van de grootste onderwijsinstellingen, nu zeker, nu ze met de HVA zijn gefuseerd. En uh, ja, enorme werkgever in Amsterdam en ik denk ja, is raar, het ontbreekt. Dus heeft dat... de UvA nooit zoiets eerder gedaan? Uh, nee, nee, Nou, er zijn wel wat homoclubjes. clubjes. Zo bijvoorbeeld Geert Hekma heeft hier gezeten mm -hmm. een tijdje geleden. En die zat dus vroeger bij wat in de jaren 70 de rode flickers. En die hebben toen ook zo de, die waren heel activistisch als ze toen allemaal gingen. En die hebben toen ook de vakgroep sociologie bestormd en de, barricade daar je, op. de homo studies opgericht inderdaad. Dus dat was heel activistisch. Nou hebben wij ook wel een handje van activisme, maar we, ja, de tijd is natuurlijk iets anders. Mm -hmm. Dus we, we, het gaat iets rustig. Maar we zijn toevallig vandaag, hebben we weer een enorme aanvaring gehad met het, met ons, met, ja, het college van bestuur. Zeg maar de hoogste baas van, uh, van de UvA. Want we willen dus een boot weer. En we hebben nu een boot, uh, willen we eigenlijk samen met drie andere universiteiten doen in Nederland. Leiden, de VU en het AMC hier in Amsterdam. En Is dat dan een geldkwestie? Nee, of niet, eens, niet eens. Ja. Want we hadden het geld eigenlijk rond. En we vroegen eigenlijk aan het college van bestuur van de UvA... net zoals we dat aan de andere college van bestuur vroegen... Van, willen jullie uh, ja, een afgevaardigde sturen die op die boot gaat staan? Zodat we eigenlijk laten zien van, nou, het hoogste orgaan van de UvA... die steunt homo-emancipatie. We hadden het helemaal mm -hmm. zelf gefinancierd. Dus met uh, donoren en sponsoring en dat soort dingen. En uh, nou, dat willen ze niet. En waarom? Nou ja, ze willen niet met, homo met de gay pride geassocieerd worden. Ik moet het goed zeggen. Ze willen niet met de gay pride geassocieerd worden. En nou, ik vond het echt bizar. En ze willen me ook zelf niet te woord zijn. Ik kreeg alleen maar een laffe woordvoerder uh, aan de telefoon. Dus we zijn eigenlijk een beetje kwaad. Dus we gaan ook straks uh, na de radio uitzending gaan. We, gaan nou, we, we hebben nu aan, aan, de aan de telefoon ja. hebben we, uh, iemand. Oh, nee. voor... Laat maar komen. Schakel je hem even door? Nee. nee, ik snap niet hoe die telefoon werkt. Ingewikkeld. Ja, maar... Is dat dan... Ja, conservatief? Of waarom willen ze daar niet mee geassocieerd worden? Nou ja, kijk, ik weet het niet. Ik denk toch, mensen denken altijd van een universiteit en Amsterdam en het is 2012, het is allemaal klaar. Maar inderdaad, je komt daar toch een beetje met een soort oude bestuurselite, te maken, die misschien je toch wat anders tegen aan denken dan je zou hopen. En ik moet ook wel zeggen dat de UF er een handje van heeft om conservatieve mensen aan te nemen in het centrale bestuur. We hebben de naam van de links universiteit maar onze vorige collegevoorzitter was Karel van der Toorn. Die heeft zijn hele leven onderzoek gedaan naar de Bijbel. En er zit nu ook in het college van bestuur Paul Doop. En hij heeft meegeschreven met het beginselprogramma van het CDA. Dus dat soort mensen hebben wel een vinger in de pap uh, in de UvA. En ik weet mm. niet zo goed wat er speelt. Maar uh, ik, het blijft ook allemaal achter gesloten deuren uh, waarom ze het niet willen. Dus, maar ze willen het niet. Ja, jammer, het zou, de VU, ja. het zou de VU dan, wat dat betreft, nou, vrijer zijn? Raar, hè? Dus de VU ja. heeft dus wel heel goed contact... Het college van bestuur van de VU heeft dus wel heel goed contact... met het HOMA netwerk van de VU. Mm -hmm. En die willen waarschijnlijk ook gewoon meevaren. En die financieren de hele boel zelfs. Dus die gaan veel verder dan de UvA. Dus uh, mm -hmm. zo zie je maar weer. We gaan naar uh, het gedicht... Dicht met Jet Valk. Shit. Het is me toch wat? Door EHBO je helemaal vergeten. Mijn knie op slot kon FF niks meer. Nu even net te doen. Vrijdag hoogstwaarschijnlijk spoedkijkoperatie. Heavy shit. Prachtig, Jet. Succes, Vrijdag. Peterschap. We gaan het over anti-homo-geweld hebben. Ja, toch Zee. nog wel, want een van de onderzoeken die jij gedaan hebt... is ook naar anti homo ja. En je bent ook ervaringsdeskundige. Dat had ik ja, klopt, ook. ja, klopt ook. Ik ook. Jij ook? Ja. Ja, oh. sla je wel eens homo's in elkaar? Nee, ik ben, ik ben een keer aangezien voor homo. Oh, echt waar? Ja, en bijna in elkaar geslagen. Dan mm -hmm. door mijn lip, ja, echt waar. Ja, echt waar. Huh? Maar Laurens, hoe ging dat bij jou? Wat? Het onderzoek of mijn eigen... Jouw eigen ervaring? Nou ja, dat was heel vervelend. Wat was veel eerst? Het, het de dat was het bizarre. Het gebeurde tijdens het onderzoek. Het was echt uh, vrij bizar. Maar ik, was gewoon, ik ging uit. Ik was, uh, wilde nog een drankje doen in de reguliers. En toen uh, was ik daar samen met een vriend. Maar die vriend wilde nog even pinnen bij die pinautomaat op de bloemenmarkt. Weet je, Om het hoekje oh. bij de reguliers. Die stond daar te pinnen. En ik stond daar. Ik had al gepind. Dus ik moest op hem wachten. En op dat moment, ik stond dus een beetje van me uit te staren. Ik kwam er een groep jongens voorbij lopen, van een stuk of vijftien. En die uh, begonnen naar mij te kijken en te schreeuwen. En die vonden het kennelijk vervelend dat ik daar stond te wachten. En uh, dat waren Ajax-supporters trouwens. Volgens mij had Ajax die dag ook gespeeld. Dus ze waren heel uitgelaten, want ze waren aan mijn ajax liedjes aan het zingen. En nou ja, toen oh. uh, was ik uh, de lul op een gegeven moment. Toen begonnen ze homo te zeggen, een kut homo. En ik, was, ik werd er kwaad om. En ik denk van, uh, dit gaat me niet gebeuren. Dit, is, uh, mm -hmm. dit vind ik niet, niet oké. Okay. Dus er ontstond eigenlijk een soort ruzie over het feit dat ze mij uit aan het schelden waren. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, je staat er tegenover 15 jongens. Dus op een gegeven moment dacht ik, dit gaat niet de goede kant op. Een dus beetje ik... oppassen. Ja, dus we liep het uit Je weet hand. wat er in dat weiland is gebeurd. Welk weiland? Ja, dat er was toch zo'n weiland een paar jaar geleden waar dan supporters met elkaar gingen... Ja, nou, ja Zong... inderdaad. Ja, ja, we... ja, precies. Ja, dat, wij... dat vechtweiland. Precies. Ja. Maar goed, dus ik ging uh, rennen. Als de bloemen, voelde... bloemenmarkt. Ja, dus ik ging rennen en ik dacht: van dit gaat niet goed, ik moet hier weg. Dus ik ben ook op een rennen gaan zitten. En uh, die vriend van mij, die was inmiddels klaar met pinnen. en die kwam dus aan fietsen. En ik zei: Kom op, we gaan, uh, ik moet achter op je fiets springen. Maar hij mm -hmm. had dus die fiets van hem. Die, dus alleen, die had alleen maar de derde versnelling op dat moment. Oh. Dus de eerste en de tweede waren ik kapot. Dus we gingen super langzaam, kwamen op gang en zij waren dus ja, vijftien man gingen vol achter me aan. <laughs> dus die trokken me achter van die fiets aan. <laughs> en toen uh, werd ik uh, ja in elkaar, ik kreeg een klap, een blauw oog werd me geslagen, harde klap en een ring. Dus ik bloedde ook en ik ging even oh. tegen de grond. Dus wat, ja, nou ja, dat was, dat was het. Ja, ja want, ik heb dit verhaal eerder gehoord van jou. Tijdens een uh, dat was in het COC Amsterdam volgens oh, mij. Toen was, uh, even kijken, wie was er toen in elkaar gemapt op die brug? En toen vertelde je ook van dat het heel erg bizar was... omdat de omstanders die zeg maar getuigenverklaringen afgaven... dat die zeiden van het waren Marokkanen. Ja, dat is inderdaad bizar. Oeh. Nou zie je dus ook hoe het werkt. Want de jongen die mij geslagen heeft, die had notermeen een blond haar en blauwe ogen. Mm -hmm. En we had wel een capuchon op. En dus inderdaad de omstanders... het is natuurlijk donker, het gebeurt snel. Hè? Het is s avonds, s nachts, veel mensen hebben alcohol op. En ja, dan is het dus opeens een Marokkaan. En zo werd het inderdaad, er kwam bij de politie... en zei, nou, we hebben getuigenverklaringen. die zeggen dat het een Marokkaan is. Dus zei ik van, nou, daar hebben we dus niks aan. Want er dat, dat, dus had er geen tussen. <laughs> nee. Het dus... was een Germaans uitzend iemand. Het <laughs> ja, was een zeer Germaans uitzend iemand. <laughs> ja. Maar ja, dit geeft dus wel mooi aan. Kijk, zeg maar, daarom was dat onderzoek wat ik heb gedaan naar anti-homogeweld, heeft het ook zo het nieuws gehaald. Hè? Want natuurlijk, Nederland is al tien jaar uh, compleet geobsedeerd door die multiculturele samenlevingsdiscussie en de islam. Mm -hmm. En dat anti-homengeweld werd ook door Geert Wilders uh, gebruikt als het ja, soort idee van. nou, Dit is nou het bewijs dat uh, die moslims eigenlijk niet integreren en niet in Nederland thuis horen. Uh, mijn onderzoek liet er eigenlijk heel andere dingen over zien. En daarom was het ook het land een soort midden in een enorm maatschappelijk debat over. De multiculturele samenleving en de rol van homo-emancipatie daarin. Dus, dus daarom heeft me dat Want wat ook... waren de belangrijkste conclusies van dat onderzoek? Nou, even heel kort, is dus dat uh, eigenlijk homo-emancipatie in, in Amsterdam, uh, ondanks het feit dat het oppervlakkig oké okay lijkt. Hè, dat mensen in eerste instantie zeggen, well, homoseksualiteit is oké. Okay, dat eigenlijk onder de oppervlakte allerlei nog stereotype beelden leven. En eigenlijk heel erg gaat het over, nou ja, mensen denken nog er heel erg aan hokjes. En vooral man-vrouw hokjes. Mm -hmm. En dat is een beetje waar ik dus ook al mee begon. Dat is uitzending. Dat ik zei dat ik daar zelf ook zo'n last van had. En heel veel Nederlandse jongens hebben dat ook van, nou ja, homo zijn dus oké, okay, maar doe maar normaal, weet je? Wel? Dus het is een soort schijnacceptatie. En je ziet eigenlijk dat het geweld wordt gepleegd door jongens die een beetje stoer willen doen, die ze, ja, zich geërgerd of geïrriteerd voelen door een homo die er ook een beetje homo achteruit ziet. Dus het gaat echt om mannelijkheid. Het gaat om echt om mannelijkheid. mannelijkheid. Ja, en dan, komt, dan wordt het een beetje geëscaleerd door, door groepsvorming en door een beetje, ja, dat is een heel belangrijk mechanisme dat die jongens elkaar een beetje opfokken. Maar ja, ik zie dat je wekkertje weer afgaat ieder moment. Nee, hoor oké. Okay. <laughs> oh. Ik heb je wel door. <laughs> maar Marokkaanse jongeren zijn wel oververtegenwoordigd. Dat kwam er wel uit. Ja, dat kwam er inderdaad wel uit. Maar dat is dus maar tegelijkertijd. minder dan. Uh, nou ja, kijk, dat is een heel ingewikkeld verhaal oververtegenwoordigd of niet. Maar wat je ziet is van uh, kijk, die Marokkaanse jongens doen dit geweld, net als al het andere kleine geweld, vaker. Dan en dat heeft heel erg te maken met het feit dat de jongens vaak een enorme opvoedingsproblemen hebben. Dat vind ik ook bezwaarlijk van het rechtse debat in Nederland, van het komt door de islam... Dan onderschat je wat er eigenlijk aan de hand is met die jongens. Die jongens die gaan helemaal niet naar de moskee. Die hebben geen reet met de islam, weet je wel. Mm. Die worden gewoon veel te vrijgelaten. Die hangen op straat rond. Die worden een beetje macho's. En, en dan gaat het mis. Weet. Die gaan beginnen heel snel met stelen, criminaliteit. En dus het is veel meer dat soort kleine criminaliteit dan dat het nou religieus geïnspireerd geweld is. Of een strijd tegen het Westen of zo. Dat laat mm. ik helemaal nergens op. Want je hebt ook echt met uh, daders gesproken, toch? Ja. Echt Met Potter Rammers zelf gesproken. Loof. Terwijl ze in de Noor zaten of hoe... Nou, ging inderdaad. Nou ja, nee, Ze waren allemaal door de politie, dus het waren verdachten. Dus ze we werden door de politie gegrepen. En de meesten waren ervan afgekomen met een taakstraf of uh, betalen van een boete. Daar heb ik er twintig van gesproken, inderdaad. Uitgebreid daar heb ik lange interviews mee gehouden. Dat is een deel van het onderzoek hoor. We hebben nog veel meer andere dingen ook gedaan om. Data te krijgen over wat is er nou aan de hand met het anti-homme geweld. We hebben ook politiedossiers bekeken. Dossiers van de rechter. Wilden maar... ze graag praten of was L het makkelijk om? om... Nee, nee, het was niet makkelijk. Want ze snapten er niks van. En vaak ook hebben ze natuurlijk een verklaring aan de politie gegeven die ja die in hun eigen voordeel is. En ja, ik, en ze dachten ik van oh, wat is dit? Universiteit? We associëren zo snel met de overheid. En dan denken ze dat ze alleen maar meer in de shit komen. Dus ik moest eigenlijk heel vaak opnieuw bellen. De politie heeft voor mij gebeld. Maar die hebben heel vaak opnieuw uh, gebeld. Mm. En dus aangedrongen van: ja, jongens, het is niet iets wat tegengebruikt wordt. Het is volledig anoniem. En nou ja, dus uiteindelijk hebben we zo wel mensen bereid gevonden. Maar het was uh, een zware klus. Ja. Ja. Maar schoorvoetend en dat je echt. Uh, nou, heel het grappige is dus wel dat toen ze eenmaal waren. En natuurlijk ook wel, uh, ik deed dat interview vaak samen met iemand anders. En dat in die gesprekken kwamen ze vaak... dan hadden ze wel door van dit is oké, okay, weet je wel. Dit is niet, uh, deze uh, hebben gewoon een ander belang... dan uh, mij achter de, de cel krijgen of zo. En dan merkt hij wel. Ik heb het idee dat voor heel veel jongens eigenlijk een hele goede ervaring is geweest. Dat ze voor het eerst ook open konden vertellen over wat er is gebeurd. En heel vaak werd het ook emotioneel. En we, ja, je raakt mm. natuurlijk heel veel dingen aan over hun jeugd en een thuissituatie. En ik had het idee dat het ook wel een beetje therapeutisch was. Ja, Zoals voor, voor het Ja, en voor mij hielp het heel goed. Ja, want het was natuurlijk heel mooie informatie heb ik ervan gekregen. Ja. Ja. We gaan nu wel inderdaad naar een muziekje. Oké. Okay. <laughs> Sam Guillotine, François Hardy, Jacques Dutronc, Joséphine et Napoléon. C'est comme si. Mais bien sûr, il pleut à Paris C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la mort, c'est comme si, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la mort, c'est comme si, c'est comme si c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la mort, c'est comme si, c'est comme ça. Uh. Uh. Uh. Uh. Laurens, ik okay. volg je ook een beetje op Facebook. Oh. En ik uh, merk de afgelopen tijd. Jij bent een beetje aan het uh, GroenLinks bashen. <laughs> Wat heb jij toch in godsnaam met GroenLinks? Wat moet jij met die partij? Wat? Ja, Nou ja, kijk, ik ben zelf zeg maar heel links. Ja. En mm -hmm. ik voel me een beetje verrader door GroenLinks. Want ik, ben, okay. ik heb dat zelf gestemd en ik, ja. voel me, ik voel me een beetje bekocht. Daar komt het op neer. Ja. ja. Want je ik was niet eens met het koenders akkoord Nee, was ik helemaal niet mee eens. Daar heb ik ook een opiniestuk over geschreven. Precies. Die is in het NRC gekomen. Maar nee, dat ben ik dus helemaal niet mee eens. Maar eigenlijk al langer hoor. Ik bedoel, ik vind dat... Uh, ik vind ze een beetje... Uh, Tovig Dibi, die nu ook een, een, een gooi doet naar... Bam! voor Bam! Bam! Bam! Bam Dibi. Bam. Bam Dibi. <laughs> Born again die, uh... Muslim. Die heeft op een gegeven moment, uh, heeft, heel veelzeggend is dat, die heeft op een gegeven moment een paar jaar geleden een interview gegeven en die heeft toen gezegd van ja groen links moet maar van dat woord links af, we moeten gewoon groen gaan heten. Want ja, dat is toch het belangrijkste. En we hebben ook, eigenlijk heb ik helemaal niks met al die mensen met die geitenwolle sokken en die moestuintjes en die vegetariërs. Daar hebben we allemaal dat niks aan. Dat is het groene. Ja. Nou ja, precies. Dus dat dacht ik ook. Hè. Moestuintjes is toch heel leuk. Vegetariërs zijn toch heel leuk. Geitenwolle sokken vind ik ook wel leuk. Dus ik weet niet. Ik weet, dat hele idee van ja, tegenwoordig in een moderne tijd doet links en rechts er niet echt meer toe. En moeten we gewoon een beetje pragmatisch nadenken. Dat, dat, die gedachte is heel erg bij GroenLinks binnengeslopen. En dat vind, ik, dat vind ik slecht. Ik denk ja. dat het heel belangrijk is om. Vast te ook een Emancipatiepartij. Ja. Ze hebben ook Roze Links als ja. onderdeel. Nee, nou ja, ze dat, dat zijn ze zeker. Natuurlijk een, uh, partij. Ze komen ook voort uit de PSP en de Communistische Partij. En de, de Emancipatiebeweging, zeker ook van homo's en Vrouwen. Komt natuurlijk voort uit de linkse socialistische beweging vroeger. Dus ze hebben daar enorme wortels in. Nou, des te erger vind ik het dat ze dus nu uh, eigenlijk een Ik weet niet, gewoon uh, kleurloos grijze. Uh, dus je gaat nu op Mijnere een andere partij. partij stemmen? Ja, SP. Oh. Ik dus niet mee? Het is altijd, ja, dat komt onze chanson. Wie is dit de Wie is dit Ik heb er een diva gevonden. Oké. Okay. <laughs> Opgeduikeld. Nou, brand los. De lange rij. Uh, jij weet helemaal niet wat er nu gaat gebeuren. Hè? Nee, wat? we gaan oh, dit is een spelletje. Nu wordt okay. het een quizprogramma, lollipop. Het ja. um, is de bedoeling dat uh, ik geef een aantal hints en dat jullie dan de diva raden okay. wie het is. Spannend. Hint 1. Deze diva werd op 19 december 1915 te Parijs geboren... hetgeen haar een boogschuttig konijn maakt. Nou, nou dat Johanna. Heb je, dat heb je goed... Ge ja, weet jij het, Johanna, misschien? Ja. 1919, zei je? 19 december 1915. En dan kan ik niet op de naam komen. Ga maar door. Hint? Ja, we, dat, ja dat, dat ik, ik, ik heb geen... Ja, in principe, pardon, denk ik. Uh. Nee. Nee. Zou ze blij mee Piaf. zijn? Piaf is toch een boogschutter? <laughs> Hint 2. <twee. Nee. laughs> het is inderdaad... Ja, het kan door ja. de boogschutter ja. dat je dat zei. Dat moet je ook niet Hè? zeggen bij mij, want dan ah. weet ik het ineens. Kijk, dat is gelopen. Ja, zo snel kan het gaan, uh, Robert. Ja, en ik, ik had nog al die andere hints en, die en dan, dat gewoon. dan ze dan gewoon. Lees ze gewoon voor. Ja, ze was dus de dochter van een Italiaans-Berbische kroegzangeres en een Franse acrobaat. En ze werd door haar grootmoeder in een bordeel opgevoed. Daar was, was één hint. Berbisch? Berbers. Dus dat is eigenlijk ook een beetje Marokkaans. Ja, een beetje wel. Nog meer. Was dat alle hints? Ja. Nou ja, ze werd ooit verdacht en vrijgesproken van medeplichtigheid aan een moord op een nachtclub-eigenaar. En dat was de man die haar uh, ontdekt had. En die haar ook uh, aanmoedigde om, ondanks haar nervositeit, gewoon te gaan zingen voor het publiek. Maar daar is ze nooit voor veroordeeld? Nee, vrijgesproken, ja. mazzeltje. In 1949 overleed haar grote liefde de bokser Marcel Cerdan door een vliegtuigongeluk. En ondanks haar grote verdriet is ze daarna toch nog maar of ja, toch twee keer getrouwd. Wat twee keer heel kort, even naarder. He? Ja. Mal, tout ça m'est bien man, Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Car ma vie Anna Blokje. Anna Blok. Met Johanna Blok met Johanna, Johanna Blok. Ik zal niet te hard fluiten hoor, deze keer. Ik zal voorzichtig. Ik had van de vorige keer een beetje oorpijn. Ja. Johanna? Uh, ja? Hoe was het de afgelopen maand? <laughs> nou ja, dat moet ik Wat niet moest jij ook alweer, Robert? Nou, ik, de, bij mij klopte deze keer. Ja, was wel zo Ik dan? zou een atleet tegenkomen die snel wegrende. En... en afgelopen zondag was ik in de sportschool en er was een leuk jongen tegenover op de cross trainer. En hij keek me aan en een beetje dralen. Maar ja, toen was hij toch weg. Oké. Okay. Ja, zo kan het soms te wel Een lange aarzel. Ja, ja, ik weet niet. Een... Oké. Okay. Nou Dan wordt ja. deze maand wel een beetje een Ik kan het niet echt in meer in herinneren. Laugus, wat ben jij voor sterrenbeeld? Stier. Stier. Oh. En? Nou ja, ik ben wel een beetje ver, uh, uh, verrast door hem, want hij is zo progressief voor een stier. Is dat zo? Ja, groen links denk ik wel, hè, want een, een stier is echt van aarde en waarde. Ja. Maar ja, dat progressieve, dat is toch echt iets meer voor de waterman. Misschien heeft hij een andere ascendant, maar... Oké, okay, dat is we Hij heeft meestal uitzoeken. conservatieve waarden. Is wel van ja. normen en waarden ook, maar... Uh, hmm. ja, zijn er ja. veel CDA'ers eigenlijk, stier? Dan? Ja, ja, ja. De boer, de CDA, de econoom, dat zijn typische... Ook trouwens de muzikale. Hè? De, ja. de muzikale is ook heel stier. We hebben trouwens veel stiergasten gehad. Hè? Ja, ja. Maar dus het zit, ja. is ook een stier. Ja, ja. En, uh... We houden van stieren hier. Ja. <laughs> nou, ja, je moet er niet te veel in één hokje hebben. Geen rode lamp. Is dat zo? <laughs> ik maar denk... ik neem aan dat we gewoon beginnen met ja, een horoscoop van ja. de komende, ja. voor de komende periode. Voor de komende maand, zeg maar. Ja. ja. En dan beginnen we bij Stier? Zullen we dat nee, doen? nee, bij Ram natuurlijk. Oh, je wilt bij Ram beginnen? Ja. Is ja. Goed. bij Ram, begin, ja, nee, RAM we beginnen? Ja, prima. met de Ram. Ja. ja. Kom maar even te klein. Ah, ik durf bijna ja, niet met fluit te Ja, jij fluit hier. Ja. Kom nou, wel, fluit. Ja, maar. Ik nou, ben, ik ben zo bang dat je nou, nou teleurgesteld zal zijn. Want het wordt, het wordt nu helemaal niet spannend. Nou, dan zul je juist zien dat het. Voor je. De ram, hè, dus. En, er is wel een oprechte interesse. Aha. Iets kameraadschappelijks, vriendschappelijks. Met wie? En je moet maar denken dat is soms belangrijker dan al dat vuurwerk. Eh? Oh, dan weet ik volgens mij. Maar ik denk dat het een beetje dat... moeilijk voor je is om toe te geven. Mm, ja, nou. Ja. Volgend ja, stier. stier. Goed. Eh, nou, nou, onze gast hè, die, en, en, en alle andere stieren die zitten te luisteren. Eh, die hebben het gevoel dat de liefde Martin. een beetje te veel van hun kant moet komen. Er komen best wel leuke mannen voorbij, leuke heren. Die hebben ook belangstelling voor je. Maar hè, het, het is niet sterk genoeg. En dan kan het zijn dat je een beetje settelt je, je voor les, zoals dat heet. Of je neemt second best, omdat je het alleen zijn een beetje zat bent. Als je single bent. Als je een relatie hebt, dan kom je waarschijnlijk ook een beetje aandacht tekort. Ik zeg het voor een beetje flauwe maand hoor, sorry. Ben je single of zit je ben in een relatie? Oh, ik ben single. Oh, ik ben single. Nou ja, oh, shit. Vast dan op voor second best. Ja, okay. ja. nou ja, uh, ja. maar Donna zongen ja. er al over. Don't go for, second, Don't best, go for second best, baby. Put your love to the test. Ja, ja. et cetera. Heb je al iemand op het oog dat je denkt, van nee. nou, dat zou best wel second best kunnen zijn? Nee, nee. Nee? Oké. Nee. Okay. nee. Ja, maar het is op de komende maand. Ja, maar dat kan toch misschien nu al een, uh, een voorzetje hebben? Nee. Nee, maar dat kan van niet. Die, van die oh, leuke mannen die er voorbij komen, dat okay. herken ik wel hoor. Nee, is ja, nee okay. ja, dat, ja. Ja, dat is de komende maand. Ja, daar is ongetwijfeld heel veel leuke mannen aan jou voorbij trekken. <laughs> Laat maar komen ja Nou ja, we hebben jammer genoeg geen tweeling, want die kan ik heel erg blij maken. Hè? Die staat heel sterk in de romantische belangstelling. Er is trouwens iets heel bijzonders aan de hand de komende periode. We krijgen niet een zonsverduistering, niet een maansverduistering, maar we krijgen een verduistering van de zon door Venus. Dus de Venus gaat voor de zon langs, exact uh -huh. op 6 juni, midden in het teken tweeling. Dus daarom kan tweeling echt rekenen op iets heel bijzonders. Iets, iets van wat er in de liefde gebeurt, wat misschien wel heel uniek is, wel misschien wel... Uniek is hele leven. Maar de Venus wordt afgedekt door de zon? Nee, andersom. Je ziet dus Venus voor de zon langstrekken. Oh, ja. Echt waar? En dat kunnen we morgens om een uur of vijf zien op 6 okay, uur? Oké. Ja. Maar en wat tweelingen... dat voor de nou ja, het is vooral voor tweelingen speciaal, want het gebeurt in een teken tweeling. En die kunnen dan rekenen op een bijzondere gebeurtenis in de liefde. Hè? Alsof er iets in gang wordt gezet of een kleine gebeurtenis, waardoor ja, misschien wel de grote liefde, misschien wel de zoon meet. Oh, wauw. Mm. Ja. Um, voor de kreeften uh, uh, is het een beetje een, een soort keuzemoment. Hè. Ze kunnen een belangrijke stap zetten. Maar dat, dat is iets innerlijks. Dat is niet zozeer van dat, dat de buitenwereld ziet wat ze gaan doen. Hè. Het is ook een beetje emotioneel. Het is ook een beetje serieus. Maar het kan iets zijn van nou, ik ga me meer openstellen. Of ik ga nou toch echt op zoek. Ja, kreeften is wel een beetje gevoelig. Dus, uh, gaat kreeften om... hebben toch altijd goede voornemens? Ja, maar nu, nu, nu gaat er... Ja, ja, ja, het gaat nu echt van binnen ook iets om. Oké. Okay. Ja. Nou, de liefde die... De, de liefde. De, le de, lefde. De, Leo, de leeuw. De leeuw. De leeuw. De krijgt uh, niet zoveel niet zo te horen van zijn geliefde. Sorry. Gelukkig is hij zo vol van zichzelf dat hij daar niet echt door geraakt. Maar, nee, gelukkig maar, maar misschien Mark. een avondje eigen pijpen of zo, weet ik veel. Ja. Oh, nee. Pardon? <laughs> dat laatste ik niet. Wat zei ik nou? <laughs> Succes, Leo. Ik was er serieus begonnen. Ik maak het uit. Ja, nee, het ja, ja, het is toch prima. Het is dom. Nou ja. Maagd. Maar ja, de uh, die krijgt een beetje peper in zijn reetje. Maagd zijn een beetje, beetje saaie, suffige types, maar... Um, <laughs> no longer so, so, enig. Ze krijgen nu echt een beetje stemmen Oh, wat goed. Nee, hè? Ja, dus, uh, ze Ook op het aan. liefdesgebied. Ja, dus ik wil ze advies Gaan geven. Gaan ze initiatief nemen en zo. Ik ben bang van wel. Oh, wauw. Ja. Dat kan voor jou leuk worden als steen. Ja, dat is heel toch? bijzonder. Ja, ja. Ja. Nou, ik heb, ze moeten gewoon zorgen dat ze altijd condooms oh. bij zich hebben. En, uh, mm -hmm. ja. Dan komt alles en goed. goed. En goed douchen. Ja. <laughs> goed ja, goed douchen, douchen doen ze altijd. Ja, dat is waar. Zijn dus een beetje water naar de zee. Goed, de weegschaal. Die, uh, die verlangt naar meer diepgang in de liefde. Maar dat is nog even niet aan de orde. Dus laat hij zich maar proberen te vermaken met wat oppervlakkigheden. Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de eeuwig erotische schorpioen. De, de passionele schorpioen, die voelt zich onweerstaanbaar deze maand. En hij uh, heeft er de grootste moeite mee om al zijn passie te verdelen. Eerlijk te verdelen oh, over alle belangstellenden. Ja, ja. We waren we allemaal maar een schorpioen. Ja. En uh, de liefde wil nog niet echt stromen voor de boogschutter. Die moeten we nog even smeken om een beetje geduld. Binnenkort komt een verandering, maar tot die tijd zou de boogschutter... Ze kunnen denken aan een leuke make-over. Naar de sportschool, een make-upje enzovoorts. Ja. Um, het wordt emotioneel jong leren voor de steenboek. En in oh de slaapkamer een hele hoop acrobatiek. Oh, Oeh, je leven je lijkt wel zijn. een circusgerre, Jan. Nou, <laughs> verrassing. Als je me niet te veel de clown uithangt. Want dat gaat tegenstaan. Oh, ik moet wel serieus blijven. Ja. oh nou, heb je geen goed begin gemaakt. Nee, heb ik geen goed begin gemaakt. <laughs> Nee, die, cruise, die in de het was bij. wel een soort fatale actie, zeg maar. Ja, oh jee. nou ja, goed. Nou ja, gelukkig uh, uh, zal ik als waterman een of andere waarheid ontdekken... waar ik niet blij mee ben. Hmm. Oh. Mm -hmm. En ik moest het eerst weer zo nodig per se weten. Ja, wat voor waarheid zou dat kunnen zijn dan? Nou ja, condooms vergeten. Oké. Okay. Kun je ontdekken achteraf, toch? Ja, precies. <laughs> oh, je bent zwanger, daarom of nee, of heb je het een... koud. Je bent zwanger, is het dat niet? Zou dat het zijn? Nou, dat lijkt me een, een, een natuurwonder, maar we kunnen een test oh. aanhalen. Ja, misschien een uh... natuurwonder. Nou, ja. Uiteindelijk werd, hoe heet ze ook alweer? Die, die blonde actrice uit Australië. Die ging toen ook baden in een meer. Toen werd ze op de 50's. ze was nog zwanger, toch? een nou? oorman of zo? Nee, die met al die facelifts. Die eerst ging met Tom Cruise, of niet? Oh, Nicole Kidman. Nicole, Nicole, Nicole ja. Kidman. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou. Vissen. Nou ja, de vissen. In liefde en oorlog is alles geoorloofd, denkt vissen. Maar wees voorzichtig met pogingen om je partner te manipuleren vissen. Want later betaal je de prijs. En vissen moet proberen wat minder zachtaardig te zijn. Ah. Nou luisteraars, dit was weer Lollipop voor deze maand. Lollipop, pop, lollipop, lollipop. Geen lollipop deze keer. Lollip geen lollipop. je weet wat, wat we bedoelen hè. Volgende maand zijn we er weer. Uh, spe spe spe spe speciale dank natuurlijk aan Laurens Buijs. Geweldig dat je onze gast wilde zijn bedankt. vandaag. Ja, uh, erg interessant. Ik hoop dat we zometeen nog even verder kunnen praten. Ik ja. weet niet of dat uh, in de kaarten ligt. De sterren. He heb Doe je de nog sterren. in de sterren? Dan moeten we Johanna aankijken. <laughs> ja, misschien moet je Jet volk de sterrenbeeld even of een, of een, dan, uh, Als, een, als ze dan of weer sowieso. niet komt, dan gaan we ongevraagd dat voor ons sowieso. Ja. Trouwens, Jet heeft een stichting. Dat heet Stichting Haar Verbeelding. En voor diegenen die in het uh, bezit zijn van een computer, tikt in stichting haar verbeeldingen aan elkaar geschreven.com. Dat is leuk en uh, dan kun je ook haar gedichten, dat was natuurlijk een beetje flauw van ons vandaag, ha, ha, ha. Uh, maar dan kun je haar uh, echte gedichten kun je daar uh, bestellen en lezen volgens mij ook. Heb jij trouwens nog een website of uh, iets wat je nog kwijt wil? Nou ja, ik heb een website, larensbijs.com, maar ja, dat is een beetje een soort zakelijk uh, iets. Dus, Precies, uh, en ja. Everypads, mensen die het leuk vinden om het bedrijfje waar we het over hadden van het maandverband in Oeganda. Uh, we kunnen altijd steun gebruiken. Dus, uh... De link daarvan staat ook op je ja, site. op mijn toch? website, klopt. En ja. anders is het everypads.com. Nou, Johanna heeft haar uh, website ook. We gaan gewoon door met pluggen. johannablok.nl ja, en, en waarschijnlijk Lollipop komt ook weer terug op uh, iTunes binnenkort. Dus mensen die van oh. iTunes houden. Oh, dat, dat zou heerlijk zijn. Ik, uh, ik weet nou hoe ik het snel even kan doen. Dus. Dit heen? was Lollipop 17, live vanuit Studio 4. Het programma met zuigkracht. Dit was MVS Radio. Morgen zijn we er weer. Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl. MVS, MVS Gay